De molke. deel 14 Hou je kopjes. Allemaal. Als het weer fout gaat, kunnen jullie beter zelf gaan verhuizen. Ik moet zeggen, dat had ik niet van die krakers verwacht. Ik dacht toch echt dat ze na het eerste bezoekje van die knokploeg van aarde de pleiterik zouden maken. Maar nee hoor, die gasten blijven doodleuk zitten. Of dat nou verstandig is. Hé, hey, kom op jongens. Zijn jullie een beetje klaar voor? hoe zit het? He? Gewoon een beetje dolle met die gasten. Ik heb er zin in. Mooi. Jij loopt zeker weer aan een bokkeltje van de vorige keer te denken. Je <lacht> wil ik elke dag wel hebben. Hey, hey. We komen alleen om te laten zien wie de baas is. Meer niet. Dat is wel wat ik in gedachten had, ja. Oké, okay, koppen dicht nou. We zijn er bijna. Volgens mij liggen we hier. Dat ze juist vanavond komen. Hey, een ander keertje ja. Probeer die deur eens. Krijg nou, de deur is open. Vorige keer zat er nog een balk voor. Hm. Oké, okay, iedereen weet wat hij moet doen. Ik geef een teken. En niet matten. Niet als het niet nodig is. Alleen als ze jou aanvallen, dan geef je een buik. Maar alleen dan. Hoeveel zijn het er? Vier. Vijf. N nog één. Zes. Zeven. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Allemaal klaar? Oké. Okay. Zijn we ready? Gaan! let me in! We gaan er! We jij. er! We zijn er! We zijn er! We is er! helemaal zijn er! We zijn er! We zijn We zijn er! Ik heb nergens Ik het? Zag! Hé man, zie Hé, doe het rustig! Blijf blijven! Blijf blijven blijven! Blijf blijven! Blijf blijven! Blijf blijven! blijven! Blijf blijven! Blijf blijven! Blijf blijven! Blijf blijven! Blijf blijven! Blijf blijven! Blijf door man. blijven! Blijf Hé, oh. Oh. Hey, hallo? Ja, kijk eens ja, hier. hier. Kijk eens hier. kijk, kijk eens. Het is gek. Wat is circus. Ik gek. Oh, wat het gebeurt hier? Oh, feestje zeker. Uh, nou, ze kan niet oh, wel oh, doen. doen, meneer. Hé, hey, flikker op hier. Hé, hey, Sukkels. Kom maar. Oh, yeah. oh. oh. Volgens mij was het poeier. Het is een baby poeier. Ja, het was cement. Ik heb het geproefd. Al ah, lul niet, man. Het was gewoon meel. Meel? Ja, meel, ja. Afgekeurd meel. Dat gebruiken ze bij het vis op zee. Ja, of om een stelletje watjes af te schrikken. Wat een afgang, zeg. Tering, dat heb ik weer. een ja, zeepert. Het dat leek wel of ze ons oplaagden, maar. Laten we teruggaan en ze helemaal in elkaar. Ja, ga je gang. Gaan. Ondertussen staat er wel het hele bureau Warmoestraat klaar om jou af te rossen. Jongens, jongens, we hebben het met z'n allen gedaan. Nee, ja. uh, uh, Geen valse bescheidenheid, Fredje. Ik, ik geef het toe. Dit was een meesterlijke strategie. Hier, met mij eens. Suus, jij moet die foto's meteen gaan ontwikkelen. Okay. Maak een poster! Nee, ik breng ze naar de krant. Jongens, als je in de ring staat, kan er maar één winnen. Ja. Zo is het nou eenmaal. Ja, maar leuk is, het is knap, anders. Knap waardeloos, maar je moet het nemen zoals het is. De ander hebt gewonnen. Maar de volgende keer is het onze beurt. Ja, dan slaan we het des te harder. Ja, ja, ja, doen, ja, we. ja doen, doen we. We, doen. We, doen. we maken ze helemaal in met boter en yeah. oh, ja. Yes! We knijpen ze fijn als een rotte tomaat. Ja. Net zolang tot die panden leeg zijn. Ja. Yes! Je moet maar zo denken, dit geintje flikken ze ons niet nog een keer. Neem er één, neem er één van mij, allemaal. Ja. Ja. Ja, zo. Juist, ja. Nou, dat valt mij, hè. Ik dacht, die veegt de vloer met ons aan. Misschien net een goede beurt gaat. Oh, zie jij ergens een klein jongetje rondlopen dan? Wat? Pas nou op, man. Dat uh, heb je mooi gezegd, Ja, ah, Je kan wel altijd boos worden, maar wat schiet je ermee op? Hmm. Die jongens moeten ook verder. Je hebt nog mail in je oren zitten. Ah, oh, ja. Zeg, wat ik jou wou vragen, kom eens even mee. Hoe zit het nou met al geld? Nou, je, je weet, ik, ik ben ermee bezig. Maar lukt het een beetje? Raak je ze kwijt? Ja, ik doe mijn best. Maar erg snel gaat het allemaal niet. Nee, ik kan wachten. Ik heb geduld. Als het maar gebeurt, daar gaat het om. Want ik wil wel een keertje vangen natuurlijk hè. Hé hey. uh, <laughs> hey, uh, jongens. Jij wil ons zeker vast waarschuwen huh? dat ze er alweer aan zitten te komen. <laughs> ja, je haalt me de woorden <laughs> uit de mond, hoor. Oh, dat is mooi. Dan kan het tenminste weer een jointje in. Hij heeft gelijk, Fred. You. Het is tijd op te beesteur. Oh, dat ruikt lekker. Wil je een trekje? Oh, aparte smaak ja, over. Bon. Zaad uit Afrika. En die plant oh, heeft altijd tegen een zuidmuur gestaan, dat proefje. Heb je daar meer van? Huh? Ik wil wat kopen. ja van die joint zeker ja van die uh -huh. joint van jou mm. van de muziek van die knokblok, heerlijk het <lacht> is echt een avond om nooit uit te ontwaken ja. maar... <laughs> mensen mensen later zullen ze zeggen er was een dag voor en er was een dag na vandaag <laughs> Dus jullie waren helemaal wit? Tja, van top tot teen. <laughs> Zo'n stelletje bakkersknechten. Hé, <laughs> hey, ga je lekker? Ja, sorry hoor. Maar het idee, wie verzint er nou zoiets? Kom op, je moet toch toegeven dat het... <laughs> ja, ja, het is een goede truc, dat is waar, ja. ja. Er zit er eentje tussen bij die krakers. Wat? Ja, niks, maar... Ja, hij heeft het wel in zijn vingers. De slimme gozer is het. <laughs> huh? Wat is er? Ja, ik... Ja, ik wou je wat vragen. Ja. Ja, ja het is iets persoonlijks. Ach, jij mag mij toch alles vragen weet je wel? Hm? Ja, nou, niet lachen, hè? Ja, jij hebt mij wel eens verteld dat... Uh, als je niet meer weet hoe je verder moet... Uh -huh. dat, je, dat je dan een manier weet om... Uh, om het geluk weer aan je kant te krijgen. Oh Ja. Ja, ik ben laatst weer geweest in. Nou ja, kijk. Jij bent hier bij mij en bij Marikootje. Ja. ja. Ken ik dat ook leren of... Ach, joh, dat is toch makkelijk zat. Je gaat naar de Nicolauskerk, dan steek je een kaarsje aan... ...je fluistert waar je hulp voor nodig hebt en klaar. Ja, ja, maar ik ben niet zo van de kerk en zo, weet je dat... Eh... Nou, ik ook niet. En toch werkt het. Dat is het hem dan juist. Je moet het gewoon proberen. Hm. En er staat niet een, een man voor de deur of zo. Oh, mijn grote boef. Voor niks heeft niemand bang, gaat s'nachts de straat op om een stelletje krakers af te tuigen. Maar als je naar de kerk moet, dan doet hij het broek. Nee, geloof me dan nou maar. Je moet het alleen wel serieus doen, hè. Je moet dit wel echt menen. Ja. Hm. Kijk, kijk. Kijk, ze staan erin. Wat? Jeet, ze staan ze erin, hè. geplaatst. Wat een fuckies. Die gasten, die zien er niet uit. Godver de Godver. sokken sokkenneukers. Laat ze allemaal de kanker krijgen en van de tering. Zeg, Greet, heb jij die foto in het bureau gezien? Welke? Van die jongens onder het mail. Die krakers? Nee, die andere, die knokklok. Die knokklok, die moest die krakers er juist uitzetten. Maar toen werden ze gebombardeerd met meel. En toen zijn ze hem gesmeerd. Oh ja? Maar die, op die foto, hier, moet je kijken. Die daar, die een beetje opzij staat, helemaal wit is. Die lijkt <lacht> toch op Sean? Hè? Verdomd. Toos alsjeblieft, doe me een lol zeggen tegen niemand. Het zit me helemaal tot hier. Ik kan er niet nog meer bij hebben. Uh, uh, geachte heilige. Uh, ik bedoel, uh, almachtige. Uh, yeah. uh, nou, vergeef me als ik uw naam niet helemaal goed heb. Maar uh, zou, u mij, zou u mij willen helpen? Ik zit zo diep in de stront dat ik op mijn eentje niet meer uitkom weet het, waarschijnlijk verdien ik die hulp niet echt, maar nou heb ik wel eens gehoord dat u er voor iedereen bent, Hè? of u nou goed is of niet, en dat uh, komt goed uit, want wat goed is of niet, daar heb ik op dit moment geen flauw benul meer van, maar ja, of u uh, mij dus zou willen helpen, dat, uh, dat is mijn vraag, uh, mijn naam is Sh uh, John, John Pruis. Hij is nou wel schoon hoor. Wat? Nou, hoe lang blijf je dat ding staan afstoppen? Ik word er niet goed van. Zo, ga je eens. Peetje. Hebben jullie de krant wel gezien? Ja, nou, nou, we, toffe ellende zeker. Nou, dat valt bij mij. Iedereen moet lachen. Klanskoppen in de Amsterdamse nacht. Oh. Wacht maar, tot de volgende keer. Is binnen? Ja, die kleine behalve met zo'n ja, dat geloof ik graag, ja. Terwijl gisteravond uh, gaf je nog een rondje. Ja, het is of je het in de krant hebt moeten lezen om te begrijpen wat er gebeurd is. Oh weer? die zou er bijna wat van aan denken. Het is mogelijk, jongen? Het lijkt er ook alsof vrouwen Fortuna vanavond op jouw schouder is. Ja, ben jij wel helemaal lekker? Een vrouw op mijn schouder? Nou, Die zou ik er toch wel heel gauw ergens anders laten zitten. Hè? Wil de kampioen iets drinken? Uh, ja, doe uh, hier nog maar een flesje champie en uh, vraag of de heren daar ook wat willen. Hé, hey. en uh, mop, schenk ook wat voor jezelf in. Hè? Een mooie dame hoort niet droog te staan. Goed, heren, Zullen we de inzet verhogen? Hè? Laten we zeggen 5 mei Oké. Hey, uh, hoe heet die vrouw ook alweer? Die nieuwe stoot achter de bar? Nee, hey, die, die andere. Oh, Fortuna. <laughs> Vrouwen Fortuna. Vrouwen Fortuna. Dank u wel. Hé, hey Aatman, Je ziet eruit alsof de Euromast is omgevallen. Ja, man, ik ben dom geweest. Daar kan ik niet uitstaan. Van anderen niet, maar van mezelf al helemaal niet. Jongen, er is toch niks aan de hand. Het zag wel lullig uit in de krant al die witte koppen, maar elk nadeel heeft zijn voordeel, toch? Niemand van die jongens is te herkennen. Nou, ik heb nog na zitten denken over die opmerking van Pinkoetje. Dat het wel leek alsof ze jullie oplagen te wachten. Wat? Denk jij dat iemand de boel heeft verlinkt? Nou, daar hebben die jongens te weinig hersens zelf hoe gaat John. Wat? John? Nou, nee, jongen. Blijkelijk ben ik te voorspelbaar. En weet ik mijn tegenstander niet te verrassen. Kijk, ik leg al mijn kracht in een linkse hoek. maar die tegenstander, die, die hebben het te lang aan zien komen. Die stapt rustig opzij. En door de kracht van mijn eigen stoot verlies ik mijn evenwicht. En bang! Leg ik met mijn smoel op de vloer. Maar ik garandeer, jongen. Aad krabbelt altijd weer overeind. Altijd. Die krakers gaan ons spijt krijgen.